11 uur. Het NOS-journaal. Jan van der Putten. De Duitse economie is vorig jaar bijna net zo sterk gegroeid als het jaar ervoor. De groei was 3 tegen 3,7 in 2010. Het succes werd vooral geboekt in het eerste half jaar. Economieredacteur André Meijnema. De Duitse economie werd vooral gestimuleerd door de aanhoudende vraag naar Duitse producten in Azië en Brazilië. En doordat de Duitse consumenten het geld laten rollen. Men voelt en men weet zich rijk. En dankzij die sterke groei is het Duitse begrotingstekort in 2011 ook nog eens gezakt. Naar slechts 1 procent. andere landen worstelen met tekorten van 4 procent of meer. Toch gaat de wereldwijde crisis niet aan Duitsland voorbij. In het laatste kwartaal van vorig jaar was er een lichte krimp van de economie. Steeds meer Nederlanders hebben vertrouwen in de politiek. Ook het vertrouwen in elkaar, het rechtsstelsel en de politie is het afgelopen jaar gestaag toegenomen. Het Centraal Bureau voor de Statistiek heeft dat onderzocht over de periode 2002 tot 2010. 67% van de Nederlanders zijn in 2010 vertrouwen te hebben in de medemens, tegen 58% in 2002. In politici, het parlement en politieke partijen nam het vertrouwen ook elk jaar toe. Maar sinds 2008 is die groei wel gestagneerd. Nog altijd heeft een kleine meerderheid fiducie in Nederlandse politici. In geen enkel Europees land is het vertrouwen in de eigen politici groter. Een waarnemer van de Arabische Liga in Syrië is opgestapt. De Algerijn Ambar Malek vindt dat de waarnemingsmissie van de Liga machteloos staat tegenover het Syrische regime. En zei dat tegen de tv-zender Al Jazeera. Met de komst van de waarnemers is het geweld in Syrië er niet minder op geworden. Sinds de missie op 26 december aan het werk is gegaan... zijn zeker 400 burgers door geweld van het Syrische leger om het leven gekomen. Volgens Malek heeft de aanwezigheid van de waarnemers dus geen enkele zin. Malek zei in Syrië verschrikkingen te hebben gezien... waar hij als mens niet tegen kan. De commissie, die corruptie onderzoekt bij de provincie Noord-Holland, heeft al meer dan 50 meldingen gekregen van mogelijke misstanden. Daarbij zouden verschillende gedeputeerden zijn betrokken. De commissie is ingesteld naar de corruptieaffaire rond oud-gedeputeerde Ton Hooimaaiers. Het onderzoek richt zich op de handel en wandel van Noord-Hollandse gedeputeerden en statenleden rond onroerend goedtransacties, zegt commissievoorzitter Van der Heuvel. ...of uh, het inschakelen van vrienden als adviseur... ...of het aannemen van uh, diensten van uh, leveranciers of van uh, partijen waarmee samengewerkt wordt. Dat hoeft niet feitelijk het geval te zijn, maar wij onderzoeken het wel. Dan was weer nog bewolkt en kans op wat motregen, Het wordt 8 of 9 graden. Morgen regen, veel wind en ook ongeveer 9 graden. ANWB Verkeersinformatie 1 file. En die komt door een aanrijding op de A4. Den Haag richting Amsterdam. Staat tussen Leidsendam en Soeterwouderijndijk. Zeven kilometer is één reis ook dicht. En wij radio u aan om te rijden. Vluchtboeken, hotel erbij. Kom vliegwinkelen op vliegwinkel.nl Morgen. Wie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 Gids.fm met Felix Murders. Goedemorgen. 11 1, 20, Is dat een mooie dag om te trouwen? Nee, bovendien misert het hier in Elvense. Maar mocht je het toch doen, bezint eer je begint. Stut je niet zomaar in een huwelijk in een gemeenschap van goederen bijvoorbeeld. Dat vindt advocaat Elzelien van Herk. En maakt er zeker niet alleen maar een administratieve handeling van. Wat dan wel, dat hoor ik van haar over een minuut of tien. Waarom zouden bejaarden samenwonen met jonge topsporters? In een wooncomplex in Friesland zouden beide partijen elkaar niet meer willen missen. En anti-geluid in de strijd tegen herrie, hoe werkt dat? De stilte op telefoon getest. En wilt u zo'n ding wel eens zien? Surf naar de gids .fm. Het geduld met de OV-chipkaart is na de storing van afgelopen maandag echt op. De SP en de PvdA pleiten voor het vervangen van de organisatie die het systeem van de OV-chipkaart beheert. Aan de telefoon Gerbert Nelemans van die organisatie, Translink Systems... en Onne Hettinga van streekvervoerder Arriva. Heerde, goedemorgen. Morgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Meneer Nelemans, u bent van Translink Systems. Charlie Abtroot van de VVD zei vanochtend op Radio 1... dat het hoog tijd wordt voor één systeem voor de OV-chipkaart voor heel Nederland... waar alle vervoerders bij betrokken zijn. Bent u het daarmee eens? Ik heb de heer Abtroot inderdaad dat horen zeggen... En ik uh, ben het ermee eens, maar ik ben het er ook mee eens dat dat er al is. We hebben één OV-chipkaart systeem voor uh, alle reizigers in het openbaar vervoer. En uh, bij uh, dat uh, systeem zijn ook alle vervoerders betrokken. En uh, meneer Hettinga, TransLink Systems zit, uh, is volgens ons nog altijd een uh, joint venture van de NS, van de GVB Amsterdam, van de RET Rotterdam, van de HTM Den Haag. Ik zie daar Arriva niet bij zitten. Nee, maar dat, dat is dus ook juist, denk ik, wat uh, afro terecht aanroert. Kijk, we staan op dit moment voor een hele belangrijke keuze in het Nederlandse vervoer, uh, OV-land. Hoe gaan we verder tot 2025 met het Nederlandse spoor? Dat moet beter voor de reiziger en dat kan ook beter. En we hebben daar plannen voor ingediend en die Kamer die gaat dat echt overnemen. Daar ben ik van overtuigd. Maar zitten jullie er wel of zitten jullie er nu niet bij? Echter, echter, de structuur waarin we op dit moment OV bedrijven met elkaar, die zit heel vreemd in elkaar. Als je een bedrijf hebt waar alle geldstromen doorheen lopen, van alle bedrijven, en dat is een eigendom van een viertal van, de, van deze bedrijven, dan zit er iets heel krom. En ik ben ontzettend blij dat eindelijk dit opgepakt wordt door de Kamer. En dat ervoor wordt gezorgd, hopelijk, dat er een onafhankelijke instantie het beheer en het doorverdelen van de gelden voor zijn rekening neemt. Ja, u dus het niet te moeilijk, meneer Nelemans? het is toch zo dat Translink Systems een joint venture is van de NS, GVB, RIT en HTM. Dus daar zit toch ja, dat niet iedereen bij. Uh, Translink Systems haar diensten rondom de OV-chipkaart... verleent aan alle OV-bedrijven in Nederland. Dat, en dat zijn, maar er zijn vier basis. bedrijven die daar het beheer over voeren. En dat uh, doen wij op gelijke basis. Met al, deze contracten zijn ge met, uh, met al deze partijen zijn gelijke afspraken gemaakt. En ook met al deze uh, uh, OV-bedrijven uh, wordt op gelijke basis uh, uh, afgestemd... gesproken en besloten over die dienstverlening. Het is waar dat tien jaar geleden... Vier van die bedrijven, of eigenlijk vijf van die bedrijven, uh, een be uh, ons hebben opgericht om dit uh, van start te krijgen. Om, uh, uh, uh, en uh, als ik goed ben geïnformeerd, is ook meneer Hettinga er in die tijd gevraagd of hij daarin wilde deelnemen. Dat, is Dat heeft hij niet gedaan vanuit het bedrijf. In ieder geval zijn er vier bedrijven die dit hebben gedaan, die ook die aanloopperiode hebben gefinancierd. Maar het resultaat is... Een centrale organisatie met een centrale dienstverlening... voor alle OV-bedrijven op gelijke basis. En die twee dingen, die, um, uh, uh, die lopen nu een klein beetje door elkaar heen. Meneer Nelmans zegt, dit is een centrale organisatie. U, uh, hoort ik onzin. Ja, dus gewoon, laat ik dat gelijk even wegnemen. Wij hebben verzocht om lid te worden, om aandelen te mogen... en dat is ons geweigerd. Laten we de geschiedenis nu niet gaan uh, vervalsen. Dit is zoals het is. En laat me elkaar geen mietje noemen, jongens. Het is natuurlijk ontzettend krom... dat het bedrijf dat alle gelden beheert van de OV-sector... in eigendom is van vier van deze bedrijven. En dat moet gewoon anders. Alle bedrijven moeten gelijkwaardig zijn. En dat is niet alleen in de richting van de dienstverlening... maar dat is ook met betrekking tot het eigendom van een bedrijf. Meneer Nederlands, ik vind dat eerlijk gezegd ook erg krom, hoor. Uh, nou, wat ik u zeg... Uh, ja, u kunt het wel weer herhalen wat u gezegd heeft, maar het is toch een beetje merkwaardig... dat er vier uh, bedrijven in één keer een joint venture vormen, de... TransLink Systems. En ja, kunt u weer herhalen dat, dat het met alle partijen gebeurt, dat alle partijen erin gekend worden. Maar het zijn wel uh, vier eigenaren. Die inderdaad tien jaar geleden die stap hebben gezet, daar uh, andere partijen op hebben uitgenodigd. En ook die uitnodigingen hebben nog recent plaatsgevonden naar uh, heer Hettinga en andere... Uh, uh, Oké, okay, dit wordt wel eens niet. Uh, maar wat ik, wat ik u in ieder geval wil uh, aangeven, is dat als we uh, kijken naar de, de dienstverlening, zoals het verdelen van de gelden, is dat we daar uh, richting alle OV-bedrijven op gelijke basis werken. Uh, en ook op gelijke basis. Maar Laat ik dan, dan eens een beslijden. voorbeeld noemen als reiziger. Als, als ik uh, als reiziger van de NS wil overstappen op Arriva dan moet ik eerst uitchecken bij NS, bijvoorbeeld op station Groningen. En om dan uh, door te reizen naar Winsum, dan moet ik opnieuw inchecken bij Arriva. En uh, waarschijnlijk ook nog eens een keer een instaptarief gaan betalen. Daar moet toch een einde aan komen, tegenaan of niet? Nou ja, dat is een andere discussie. Daar ben ik het ook mee eens. En ik hoop dat we elkaar daar binnenkort vinden. Maar als het gaat om... Ja, nee, uh... maar ik wil juist deze discussie. Want ik, ben nu, ik zit hier nu als reiziger en ik denk, wat is dat voor onzin? Waarom wordt het niet goed geregeld? Ik zou het ontzettend graag goed regelen. Maar dan moet wel, dat betekent wel dat alle partijen om tafel moeten... en een beetje water bij de wijn moeten doen... en enige flexibiliteit moeten betrachten. Ook dit onderwerp is uh, op de agenda gezet door de Kamer... en ik ondersteun het van harte. Wat vindt u overigens geklungel? Want dat zei u gisteren in de Telegraaf. Nou ja, kijk, je, als je te maken hebt met, met IT-systemen... en dat is het systeem dat TLS op dit moment beheert... dan moet je accepteren dat er wel eens een storing is. Als er echt een storing van 24 uur is op een systeem waar alle betalingen doorheen lopen... en reizigers niet meer kaarten kunnen kopen, dan vind ik het geklungel. Dan is het niet een, een, een, een, een manier van werken die niet past bij de omgeving... waar op dit moment OV in wordt bedreven. Dat is op een hoog niveau waarvan alle partijen... een zeer professionele deskundige aanpak moet worden verwacht. En meneer Nederlands heeft meneer het niet een heel klein beetje gelijk... dat je uh, sprake is, afgezien van de woordkeus... maar laat ik hem even vasthouden, geklungel het woord is absoluut niet gepast. Uh, als ik kijk, en uh, ik wil daar toch wel uh, uh, het volgende van zeggen, ook naar aanleiding van meneer, wat meneer Hettinga uh, zegt, uh, het reizen met de overchipkaart is afgelopen maandag mogelijk geweest. U kunt kon, kon als reiziger kon u gewoon in- en uitchecken uh, uh, met uw overchipkaart en die gebruiken en die transacties die zijn uh, uh, keurig verdeeld en de omzetten zijn ook bij meneer Hettinga uh, gisteren overgemaakt die daarbij horen. Wat niet kon, is dat mensen die op het web een bestelling hadden gedaan. van bijvoorbeeld een, uh, een, uh, een kortingsabonnement. dat op maandag op hun kaart konden zetten. Die mensen hebben dus die maandag gereisd zonder hun kortingsrecht. We hebben dus te veel betaald. En we hebben gisteren aangegeven dat we dat te veel betaalden. naar nou, die mensen automatisch zullen compenseren. Maar meneer Nederlands, vorige week was er ook Sorry? al een storing van dezelfde aard. Sorry? Vorige week had u ook al een storing van dezelfde aard? Wij hadden. Uh... Uh, afgelopen maandag een storing die de hele dag heeft. Uh, maar vorige heeft, uh, week voort. heb ik het over. Sorry? Vorige week. We hadden afgelopen maandag een, een storing die de hele dag heeft uh, uh, geduurd. En vorige week zagen we dat gedrag erg kortstondig, maar wederom hetzelfde. Mensen die in de webwinkel iets hadden aangeschaft konden dat op die bepaalde momenten niet op hun... Uh, meneer Hettinga, u heeft gewoon uw geld de gekregen, dag. hoor, van TransLink ik vind het heel vervelend voor die mensen en voor de reizigers. En dat is ook heel erg vervelend. En zo'n storing kan helaas gebeuren. En we doen er alles aan om dat te voorkomen. En als het zich voordoet op te lossen... Uh, er zijn ook andere bedrijven die uh, met storingen te maken hebben. Mag ik hebben? meneer Hettinga even het woord geven? Meneer Hettinga, u heeft ja. gewoon het geld gekregen van TLS. Ja, maar het ging in dit geval helemaal niet om het geld... Het ging om de ellende die de reiziger overkomen is. Maar de, en, de reiziger ja, heeft er kennelijk niks van gemerkt. Oh, wel degelijk. De reiziger heeft er heel veel van gemerkt, want we hebben ontzettend veel klachten gehad. En dat vind ik vervelend. Het systeem aan zich, dat OVC-kaartsysteem, het het begint betrouwbaarder te worden. Maar er hoort dan ook een bedrijf bij die ervoor zorgt dat dat betrouwbare systeem goed in de lucht blijft. En is er een storingje dat die in no time verholpen wordt. En dat is het probleem wat we aangeroerd hebben. En ik ben blij dat het nu al volgen krijgt. En u vindt eigenlijk dat TransLink Systems... een van de bedrijven zou moeten zijn die dit soort zaken behartigen? Ik vind dat er een onafhankelijk bedrijf moet zijn... dat uh, dit systeem in de lucht houdt... en geleid door professionele, commerciële mensen. Daar een onafhankelijk bedrijf? Onafhankelijk, ja. Dus los van de bestaande OV-bedrijven... of waarin alle bedrijven participeren. Dat is en, een keuze. En zou dat TLS kunnen zijn? Uh, dat lijkt me uitgesloten. Nou, als ze de structuur veranderen? Uh, dan... Dat is een heel ingewikkelde operatie, want er is de afgelopen tien jaar wel heel veel gebeurd binnen TLS. Meneer Nelemans. Ja, ik ben er nog. Ja, uw reactie hierop? Nou, kijk, ik, ik uh, blijf toch herhalen dat wij... Nou, als u het herhaalt, uh, dan uh, hebben we dat al gehad. Dan, uh, een discussie voeren waar aandeelhouders en uh, klanten door elkaar heen lopen. Wij blijven gewoon onze diensten verlenen aan al onze klanten, nou. ook aan uh, meneer Hettinga als klant... Op gelijke basis. Dat is een soort mantra van u, he, meneer Nederlands Heren, moet het openbaar vervoersysteem niet gewoon weer direct onder de overheid gaan vallen? Dat is een, dit is een zeer uh, ideologisch gedreven discussie. Uh, ik vind dat natuurlijk niet. En uh, ik denk ook niet dat dat meer een, een, een optie is die haalbaar is in deze tijd. Uh, Nederland is pas heel laat aan een chipsysteem voor het openbaar vervoer begonnen. In allerlei andere westerse landen loopt het gesmeerd. Waarom lukt het hier niet, meneer Tegraak? Dat heeft verschillende oorzaken. Ik denk dat we het wel heel complex hebben gemaakt met elkaar. Maar ik denk ook dat we de structuur waarin we het nu gegoten hebben. voor verbetering vatbaar is. En daarom ben ik blij met de discussie die nu loopt. In het Nederlands, waarom lukt dat nou al, al, al, al maar niet? Nou, ik moet u zeggen dat ik op dit punt wel met meneer Hettinger eens ben. dat de, de manier waarop het openbaar vervoer in Nederland gestructureerd is. met de veelheid aan partijen, het, het decentraal beleggen van opdrachtgeverschap. Uh, ...het geheel niet makkelijk maakt om één systeem voor al die partijen die al die belangen behartigd in te voeren. En ja, dat, dat heeft ons de afgelopen jaren wel in de weg gegeven. Maar dat geeft niks. Ik zei iets heel anders. maar. Ik hoorde dat u Op het moment al... dat iemand in, dat, in die structuur een duidelijkheid kan brengen... waardoor besluitvorming en ook financiering van besluitvorming... daadkrachtiger, efficiënter, sneller kan plaatsvinden... Ja. We zijn we daar denk ik allemaal bij geholpen, ook TransLink Systems. Heren, uh, ik ben op bestemming aangekomen. Ik dank u heel hartelijk voor deze discussies. Slechts een begin... Ik vergeet u niet uit te checken. Van... Goedemorgen. Nee, ik vergeet absoluut niet uit te checken. <laughs> alhoewel ik dat nog wel eens vergeet. En dan bel ik u en dan wordt dat redelijk goed geregeld. Gerben Nelemans van TransLink Systems... Okay. en Arne Hettinga van streekvervoerder Arriva. De Een seniorflat in Heerenveen blijkt de ideale uitvalsba uitvalsbasis voor zo'n 40 jonge topsporters. De jongeren uit het hele land wonen er tussen de ouderen, gaan naar school en trainen vooral heel veel. Het is een bijzondere combinatie onder het dak van de serviceflat Oranje Woud. Verslaggever Jan Peels schoof aan bij de oorspronkelijke bewoners. U zit hier lekker even aan de borrel, de oudere bewoners van het huis. Ja. Hoe is dat samenwonen met die uh, jonge sporters? We, we merken ze niet. Ja, zo nu en dan, dan komen we ze tegen in de lift en dan maken we een praatje, anders niet. Ze rennen niet door de gang? Nee, nee. Maar ik, ik profiteer wel eens van een die er loopt. Dan zeg ik: duw wijf, mij even een eindje verder, man. Want u zit in de rolstoel. Ja, dan kunnen ze wel een hulp zijn voor de ouderen. Ja. We zien ze heel weinig hoor. Ja, ja ze ja. zijn natuurlijk heel veel aan het trainen hè? Ja, alleen s'avonds hè, dan komen ze hier beneden en eten ze. Ja. Dan, uh, dan zien we en horen we ze wel, maar meer niet. En dat eten van de sporters gebeurt aan het einde van een lange gang aan de andere kant van het gebouw. Hier in de kantine hangen sportposters aan de wand En aan een grote ronde tafel zitten turners, judoka's, schaatsers, voetballers en shorttrackers te eten. Vandaag staat er Nassi op het menu. Hoe is dat voor jullie om tussen die oudere mensen te wonen? Ja, hartstikke leuk. <laughs> ben, uh, het is lekker rustig, in ieder geval. Maar, uh... Ja, dat is natuurlijk wel. Ze maken weinig lawaai. Ja, je hebt er geen last van. Soms wat harde tv's die je hoort, maar mm. verder is het wel prima wonen. Ja, het idee is eigenlijk dat je dus inderdaad dicht bij uh, trainingsfaciliteiten zit en ook je school kan doen en dus weinig tijd nodig heeft om te reizen. Dat het allemaal goed te combineren is. Lukt dat? Ja, dat lukt wel, want uh, nou, ik ben een short trekken en uh, 200 meter hier verderop ligt die af. En daar moeten wij uh, twee à drie keer per dag zijn. Dus dan is uh, dus dit ideaal dat we hier zitten. Want als je van huis uit zou moeten gaan, hoe was dat? Met de auto anderhalf uur, met de trein drie uur. Enkele reis? Uh, enkele reis, ja, ja. Ik kom zelf uit uh, Middelburg. Dat is toch wel iets verder... Uh... Hier dat is niet te doen. Nee, dat is vier uur uh, met de trein. Als ik dan de hele tijd heen en weer zou uh, gaan, uh, dat zou ja. niet uh, kunnen. Bij mij wordt uh, niet de uh, keeper zelf, maar de, de, van de beloftes. De, de toekomstige keeper van ja. Hier ja, die woont bij mij te gaan. Ja, en hoe is dat? Heerlijk. Ja? Ik vind het Ik zeg ze allemaal gedag. En dan lopen lekkere meiden bij ja, dat zijn die turnsters natuurlijk, hè? Ja, nee, maar ik vind het heerlijk dat ze hier wonen. Ja, ik ben ook tachtig hoor, maar ik, ben nog, ik heb nog zoveel. En u markeert niks aan uw ogen, dat, dat heb ik al gehoord. Nee. Nou, aan één oog, dat het ooglicht valt dicht. Ik heb te veel geknipogen naar die jonge meiden. <laughs> nou, het is eigenlijk wel een leuke combinatie. Het is een gezonde uh, invloed van buitenaf. Anders waren we toch een vrij uh, stil huis. En nu uh, is er wat leven in de brouwerij. Nida de Haan is uh, coördinator van de serviceflat. Waarom heeft u er destijds voor gekozen om die sporters in huis te nemen? Ja, en wij hebben toch uh, wel uh, bepaalde appartementen die minder uh, gewild zijn bij ouderen. En die zijn voor de jongeren. Precies genoeg, ja, kleine kamertjes. Ja, fantastische woonruimte voor een beginnende student die op zichzelf gaat wonen. Dus dat was een hele mooie combinatie. Nou, als ik hier om me heen kijk, het is echt een enorm groot complex. Is het te groot eigenlijk voor het aanbod van ouderen hier in Herenveen? Nee, dat niet. Waar we een beetje last van hebben is dat we een wat ouder gebouw zijn... En uh, zeg maar die kleinere appartementen waar de sporters wonen... dat is uh, wat men niet meer wil over het algemeen. Dus mm. we zijn ook aan het kijken in hoeverre we ook uh, zouden kunnen nieuwbouwen. Maar dat is nog uh, een verre horizon. En Gaat u dan ook weer rekening houden met die sporters als u nieuw gaat bouwen? Ja, eigenlijk wel. Ja, eigenlijk zouden we dat wel willen. En dat hebben we over en weer als organisaties wel naar elkaar uitgesproken. Zo goed bevalt het dus. In eerste instantie een soort noodgreep. Maar nu in de toekomst zegt ja. u van, hé, hey, we willen dat doorzetten. Nou ja, als het aan ons ligt wel. Ik denk als je onze bewoners vraagt, die hebben daar wel wat meer bedenkingen bij. Maar ik denk dat er in de opzet waar we nu naar zitten te kijken dat daar nog steeds wel een plek zou kunnen zijn... waar, uh, waar jongere huisvesting kan zijn voor, uh, voor sporters. Het is uh, het, de combinatie van, van, van de sporters en de oude mensen... dat is mij meer dan 100% meegevallen toen de eersten hier kwamen. Voor zover ik me kan herinneren... zijn er ooit twee keer iemand weg van de jeugd weggestuurd... omdat ze buiten... De potpies te zeggen wij dan. Nou bent u zelf natuurlijk ook jong geweest. Dat zou ik je vertellen. We, we, wat dacht je dat wij, dat wij ook van die, van die domme lui waren die niks deden? Nou volgens mij bent u ook niet altijd een lievertje geweest. Ik wel. Ja? Jazeker. Ja, want ik had een zus. Die, die was veel kwaaier dan ik. Die let op mij. Dus ik kreeg geen kans. Maar anders? Dus als ze er niet bij was red ik me wel. En dat doe ik dan. Nou. Als begeleider van het CTO-centrum voor uh, topsport en onderwijs is uh, Olaf van der Meulen zelf uh, olympisch kampioen geweest uh, bij het uh, volleyballen. Een tijdje terug. Nee, heel lang geleden. 16 jaar of zo. Dus even denken, wij, uh, wij reisden op en neer. Hè, ik woonde dan in Sneek en ik uh, reed elke dag of naar Amstelveen of, of naar Seist. En nu dan uh, deze mogelijkheid voor die jongeren tussen die ouderen te wonen. Je ja, bent ook een soort bemiddelaar. We zijn hier te gast als dus, uh, CTO. Dus er zijn wel regels opgesteld en waar de jeugd zich aan moet houden. En af en toe komt er wel eens een klachtje. Nou, en dan moeten we dat even oplossen. En is het dan makkelijker om als topsporter, ex-topsporter, tussen de nieuwe garden te zitten en daar dan makkelijker op in te kunnen spelen? Nou, ik denk niet. Wat, uh, wat betreft uh, de regelshandhaving. Uh, ja, ik ben ook wel een, uh, een vertrouwenspersoon. Iemand die die dingen voor de, de sporters kan oplossen. Mochten ze, mochten ze problemen hebben. Kijk, het zijn uh, jonge sporters en het zijn ook gewone, uh, gewone mensen. Maar ze geven heel veel op. En ze zijn ver van huis. Nou, dat, ik kan me voorstellen dat dat af en toe wel voor de ene moeilijker is dan voor de andere. Wie wordt de eerste hier aan deze tafel waar er zeven jonge sporters zitten die met een Olympische medaille thuiskomt? En dan zie ik allemaal hele grote ogen. Nee, ik denk, anders, anders zit je hier ook niet. Ik bedoel, uh, je hebt toch wel een uh, redelijk doel voor ogen. En ik denk, de hoogst haalbare voor de meeste sporters hier is gewoon een uh, Olympische medaille. En daar gaat het dan ook af en toe wel eens over als jullie hier met al die verschillende sporters aan tafel zitten. Nou, dan komt uh, Olof weer langs met zijn uh, Olympische medaille, een beetje show. Hè? En dan uh, word, word, uh, maakt hij toch wel iedereen jaloers een beetje. Nou, dan... ik, ik neem hem alleen mee als er uh, om gevraagd wordt. Anders niet. Oh, maar ze willen hem toch wel graag zien dan blijkbaar. Ja, in ieder geval. Uh, ik had de vorige week had ik uh, de medailles mee omdat uh, een paar jongens die vroegen, nou, uh, mogen we eens kijken. Dat is goud en zilver, hè? Ja. ja. Nou, dat is alleen maar een reden om voorbij te streven, zou ik zeggen. Natuurlijk, ja, natuurlijk. Ja, inderdaad. Zet hem op. En succes allemaal. Jan Peels en de medaille-kandidaten van de toekomst aan tafel in de voorheen Seniorenflat Oranjewoud in Heerenveen. De Gids. romantiek komt echt in vlagen de studio binnenwaaien met dit fragment uit de bruiloftsmars van Felix Mendelssohn. Het begint allemaal vaak zo mooi. Hè? Twee mensen die worden verliefd en besluiten dan te gaan trouwen. En vaak gaat daarna de meeste aandacht uit naar de bruidsjurk, de taart, de trouwlocatie. Wordt er wordt veel minder gelet op de formele aspecten van een huwelijk. En dat is niet verstandig, beweert advocaat Elseline van Herk. Zeker niet als de ChristenUnie straks zo zin krijgt. Die partij wil van trouwen alleen nog maar een administratieve handeling maken. Een burgerlijk huwelijk aan de balie. Elsendien van Herk is gespecialiseerd in complexe familierechtszaken. Mevrouw van Herk, goedemorgen. Goedemorgen. Ongeveer een derde van die zo romantisch begonnen huwelijken... die eindigt in een echtscheiding. Dat is de realiteit. En dat komt, dan komt u daar vaak bij in beeld kijken. Hè? Ja, dat klopt. Het is uh, een derde. Het is zelfs wel iets meer dan 1 uh, derde. Ik las uh, onlangs dat het aan het eind van de eeuw de helft zal zijn. Maar ik denk dat we dat, wel eerder, dat, uh, dat percentage wel eerder zullen bereiken. En hebben de mensen dan enig idee hoe ze uit elkaar moeten gaan? Um, de, daar helpen wij uh, die mensen uiteraard bij. Maar mijn punt was eigenlijk dat ik uh, het belangrijk vind... dat mensen voordat ze trouwen... het is natuurlijk ook een, niet alleen een romantische verbindenis... maar ook een zakelijke verbindenis... dat ze zich... Um, dat ze goed weten hoe ze dat moeten inkleden... of dat ze zonder huwelijkse voorwaarden trouwen... of met huwelijkse voorwaarden Daar trouwen. denken ze niet bij na. Daar denken ze niet bij na. En daar, um, daar wordt ook weinig uh, van overheidswegen aan, aan gedaan. Ik zou me kunnen voorstellen dat je bijvoorbeeld bij de, de balie... waar je in ondertrouwen moet... dat daar folders liggen waarin mensen kunnen zien... Uh, welke keuzes uh, ze hebben. Daar kom ik zo op terug. Maar tegen welke problemen lopen die mensen aan... op het moment dat ze gaan scheiden? En ze hebben van tevoren niet nagedacht over die financiële aspecten? Um, als mensen dus niet eerst naar de notaris gaan... om huwelijksvoorwaarden te maken... dan uh, geldt de wettelijke gemeenschap van uh, goederen... zoals we die in Nederland hebben. En uh, dat is voor een hele hoop mensen best wel een aantrekkelijk uh, uh, systeem. Vooral als je jong bent en je pas begint... En... Uh, je nog helemaal niks hebt en je in het begin van je carrière staat... en uh, je samen kinderen zult gaan krijgen. Maar als het bijvoorbeeld de, de tweede of de derde keer is dat je uh, in het huwelijk uh, treedt... dan is het beter om een zakelijk uh, contract uh, te sluiten. Ook pas bij de tweede of derde keer. Nou, uh, dat, uh, dat hoeft niet, maar... <laughs> Dat hoeft natuurlijk niet, maar dan heb je meestal al wat vermogen vergaard in je leven. heb je wat spaargeld uh, op de bank. En kijk, Het gevolg van het trouwen in gemeenschap van goederen is dat alles wat je hebt op dat moment ook in die gemeenschap valt. En dat wijkt eigenlijk af van alle landen om ons, uh, om ons heen. En dat was ook de bedoeling in Nederland om uh, het systeem wat meer aan te passen aan uh, de landen om ons heen dat we ook wat meer gelijkheid hebben. Want we hebben ja. natuurlijk ook allemaal huwelijken die internationale aspecten hebben. Duitsers en Nederlanders die met elkaar trouwen. Engelsen en Nederlanders die met elkaar trouwen. En er is dus nu een nieuwe wet per 1, per 1 januari in werking getreden. Um, dat is de wet aanpassing gemeenschap goederen. En op basis daarvan um, ja, was het de bedoeling. Het was de bedoeling van die wet. Uh, die, daar zijn ze in 1995 mee begonnen om uh, dat meer in lijn te brengen met de landen om ons heen. Dus om te zeggen van het vermogen wat je hebt... bij het aangaan van het huwelijk valt er buiten. En ook uh, de schenkingen en de erfenissen die je van je familie krijgt... Ja. tijdens het huwelijk, die vallen er ook buiten. En dat is door uh, amendementen in 2008... Uh, die schenkingen en de erfenissen zijn er... door amendementen in 2008 weer, uh, zijn weer teruggekomen in de wet... terwijl ze er eerst uh, uit waren Er Dus op het moment dat u een erfenis krijgt uh, tijdens ons huwelijk... Ja. Dan uh, moet u dat delen met mij. Ja, maar dat is niet zo erg zolang het goed gaat natuurlijk tussen uh, u en mij. Maar, uh, Dan ga ik er straks met, uh, met de kast van, <laughs> van uw oma vandoor. Ja, precies. Maar je, je hebt uh, heel vaak natuurlijk ook situaties waarin mensen al uit elkaar zijn. Maar het, uh, de, het huwelijk uh, de, de, nog geen ontbinding is van de gemeenschap. En dan, als er dan een, een erfenis of een verschenking in, uh, in die gemeenschap die nog bestaat, uh, valt... dan uh, zal 99% van de Nederlanders dat buitengewoon onredelijk vinden. Dat ze dat dan moeten delen met de andere Je hebt een al ruzie partij. met elkaar, je wil het elkaar, je hebt al besloten uit elkaar ja. te gaan. En dan is het nog niet voor mij. Nee, want je gunt elkaar op dat moment niks meer natuurlijk. Nee. Je, en dan, je dan bent... krijg je een erfenis en dan gaat zij er dan met de helft hem... vandoor. Of ik. Ja, of hij. Ja, precies. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja, en dat vind je niet leuk. Nou, de meeste mensen vinden dat niet leuk. Hè. Uh, dat, uh, dat, is, dat staat gewoon vast, daar is onderzoek naar gedaan. En dan heb je ook nog de schulden die je een ander opbouwt natuurlijk. Ja, dat, ook dat. Hè. En dat is, uh, dat is natuurlijk ook een uh, probleem bij gemeenschap van Goeder... omdat uh, niet alleen alle, alle positieve dingen daarin vallen... maar ook al die schulden er, uh, erin uh, vallen. Maar goed, we hebben, nu een, uh, een, uh, we hebben het systeem, zouden we gaan aanpassen... maar het is dus niet aangepast. Nee. Dus met andere woorden, denk goed na voordat je in een gemeenschap van goederen. En dat kan je van tevoren kan je dat vastleggen in de gemeenschap van goederen. Stel dat ik een erfenis krijg, dan. Uh, komt uh, die mij Nee, toe? Dat, kan, dat kan je alleen met je ouders uh, bekokstoven. Dan moet je tegen je ouders zeggen: van luister eens even, zorg dat je in je testament zogenaamde uitsluitingsclausule opneemt. En, en die uitsluitingsclausule, daar staat dan dat uh, de ouder wil dat hetgeen hij of zij nalaat niet in een gemeenschap valt. Of ik ga trouwen vorm. met een heel lief meisje. Ik ben ja. ongelooflijk verliefd. Ja. En dan moet ik tegen mijn ouders gaan zeggen... luister, als straks de erfenis komt, dan krijgt zij er niks van. Precies. Het is ook toch de... raar dat je dat doet van tevoren? Precies, dat is ook de reden dat in 95 dat, uh, dat aanpassingsvoorstel ja, en dat is Dat snap gedaan. ik wel, maar dat, dat en Het is, het is dus jammer niet. dat dat niet ja. gehaald heeft. Dat ja. vinden, Maar dat eigenlijk zou je dus bij elke huwelijk... zou je althans als je denkt, ja. ik heb wat zakelijke belangen te verdedigen... dan nee. moet je daarbij stilstaan en dan moet je je ouders in dit geval aanspreken... en zeggen, luister eens, op het moment dat er een erfenis komt... Dan krijgt zij er helemaal niks van. Als je een gemeenschap goederen gaat trouwen... dan uh, moet je dat met je, met je ouders uh, bespreken. Maar je kan natuurlijk ook de huwelijkse voorwaarden aangaan. Hè? Mm -hmm. Dat is uh, Nou, wil de, de ChristenUnie van uh, het huwelijk een puur administratieve handeling maken. Ja. Want dan zijn we van die ambtenaren af, denkt de ChristenUnie. Ja. En dan ga je als koppel dus een handtekening zetten op het stadhuis. Zonder ja. jurk, zonder uh, ringen, zonder officieel gedoe. Ja. Is dat een goed idee? Ja. Nee, want ik heb liever dat mensen uh, beter nadenken uh, over het huwelijk. Kunnen ze toch daarvan? Ja, dat, uh, dat, dat is natuurlijk zo. Maar eigenlijk, als het helemaal een administratieve handeling is, dan, dan um, denk je helemaal nergens meer over nadenken. En ik zou juist graag zien dat de overheid in plaats van het. Uh, kijk, dat, dat het huwelijk wordt bevorderd, daar heb ik niks tegen. Maar ik zou graag willen zien uh, dat de overheid bevordert dat mensen wat beter nadenken over de gevolgen van een huwelijk. En, hoe ze, het goed, en uh, hoe ze het goed en in aansluiting met hun wensen kunnen regelen. En dan zegt u: er moeten wat volletjes liggen. Nou, daar ja, ga ik niet naar zou... kijken hoor. Nou, denk ik, uh, dat, zou best, uh, dat zou misschien best uh, helpen. Waarom bent u geen voorstander van trouwcursussen? Een <laughs> gat in de markt? Ja, trouwcursussen? Nou, nee, daar ben ik geen voorstander van. Waarom nee? niet? Nee. Nee, dat uh, mensen moeten zelf weten hoe ze dat, uh, hoe ze dat willen. Maar het, het punt is alleen dat het huwelijk natuurlijk niet alleen een romantische verbintenis uh, is... maar ook zakelijke consequenties heeft. En daar bemoei ik me mee, want daar krijg ik natuurlijk mee te maken... als mensen uit elkaar gaan en de scheiding uh, dient zich aan. En dan heb ik te maken met mensen die zeggen van... oh, maar dat, zo wou ik het eigenlijk helemaal niet en ik had het liever anders geregeld. Hoeveel van die schijnende gevallen heeft u per jaar voor zich? Uh, nou, dat zijn er, die ik zelf behandel, zijn er wel een stuk of honderd, uh, denk ik... En ja. noemt u zo'n voorbeeld van een heel schrijnend geval? Nou, er zijn um, uh, gevallen van um, mensen bijvoorbeeld die uh, op huwelijkse voorwaarden trouwen. En die nemen dan een verrekenbeding uh, daarin uh, op. Pardon? Een verrekenbeding, dat is een uh, beding waarin je afspreekt dat wat je uh, niet consumptief hebt besteed van je inkomen. Wat niet aan de kosten van de huishouding is uh, opgegaan. Uh, dat dat uh, aan het einde van het jaar uh, uh, bij helft wordt gedeeld tussen beide partijen. Yeah. Nou en Dan kan je je voorstellen dat je bijvoorbeeld een heel spaarzame uh, uh, vrouw hebt hè, die alles wat ze uh, alle laatste centen die ze verdient die ze op de spaarrekening uh, inzet en die trouwt met uh, iemand die wat losbolliger is en die vindt al de, elk jaar een nieuwe motor koopt. En, een soort jammere putten. En, uh, en een, uh, elk jaar een nieuwe, uh, nieuwe geluidsapparatuur en die zijn geld consumptief besteedt en zij kan dan aan het einde van de over haar spaargeld afrekenen. Terwijl hij, hey, ja, die motor en al die, die, die apparatuur is niet zoveel meer waard, uh, natuurlijk. En kijk, de, de, de gevallen die ik heb meegemaakt uh, uh, met gemeenschap van goederen. Ja, dat gaat eigenlijk heel vaak over die erfenissen en die schenkingen. Met name ook bijvoorbeeld heb ik een keer een. Uh, heb ik een keer meegemaakt dat een, een, een vrouw die uh, van Duitse origine was... getrouwd met een Nederlander, zij was inmiddels ook Nederlander... maar die had nog een, een moeder uh, in Duitsland uh, wonen. En in Duitsland is het zo geregeld dat alles wat uh, een, een ouder uh, nalaat uh, bij zijn testament... niet valt in een gemeenschap of een nee. andere vorm... waarin uh, de, de dochter of zoon uh, van zo iemand getrouwd is. He, dus, uh, maar goed, in Nederland kijken we dan naar het Nederlandse uh, recht. En het Nederlandse recht staat van, nou ja, als een testament geen uitsluitingsclausule heeft, een uitsluitingsclausule is dus dat je het uitsluit. Ja. Dan valt eh, alles, alle nalatenschappen vallen in die gemeenschap. Hè. Dus dan gaat het in dit geval, ging het om niet zo heel erg veel... maar wel om dingen die een grote emotionele waarde hadden. Zoals bijvoorbeeld een, een mooie piano en een klein beetje geld... waar moeder hard voor had moeten werken. En dat viel dan gewoon keihard in die gemeenschap. En dat moet worden verdeeld. Van de romantiek van het huwelijk blijft ja. bij u helemaal niks meer over, hè, geloof ik. Uh, nee, dat is, uh, dat is niet waar. Ik uh, vind het uh, huwelijk nog steeds een mooie uh, instituut. Ik ben zelf ook getrouwd. En het gaat prima nog steeds. Maar wel van tevoren die goede voorwaarden afgesproken? Wel, wel een goede afspraak gemaakt. Ja, ja. Bent u spaarzaam? Ja. Uh, niet zo, nee. <laughs> Oké, okay, is hij spaarzaam? <laughs> hij ook niet echt, nee. <laughs> de waarschuwing is begrepen, hartelijk ja. dank. Advocaat Elselien van Herijk, partner bij de Boerder Schoots... en gespecialiseerd in familierecht. Zometeen nog, waar laat u allemaal gegevens achter... zonder dat u het maar zelfs weet? En een bouwstaking uit lang vervlogen tijden... en anti-geluid... In een koptelefoon. Hoe klinkt dat? Na het nieuws met Jan de Putter. Radio 1. Het NOS-journaal. De Duitse economie is vorig jaar met 3% gegroeid. Bijna net zo sterk als het jaar ervoor. In Azië en Brazilië steeg de vraag naar Duitse producten, zoals auto's. En de consumenten gaven veel uit. Wel ging het in het vierde kwartaal iets minder met Duitsland. Nederlanders hebben steeds meer vertrouwen in de medemens, zegt het CBS. In 2002 zei 58 van de Nederlanders vertrouwd hebben in de ander. Bij de nieuwste peiling is het de 67 Het vertrouwen in de politiek is de laatste jaren niet meer gegroeid... maar het is nog wel het hoogste in heel Europa. Ook binnen de waarnemersmissie van de Arabische Liga in Syrië... klinkt kritiek op het eigen optreden. Een Algerijnse waarnemer is opgestapt. Volgens hem staat de missie machteloos tegenover het geweld van het Syrische regime. En er zijn al meer dan 50 meldingen binnengekomen over mogelijke corruptie bij de provincie Noord-Holland. De meldingen gaan vooral over misstappen van statenleden en gedeputeerden in onroerend goed transacties. Er is een speciale onderzoekscommissie ingesteld. Naar aanleiding van de affaire rond oud-gedeputeerde van Noord-Holland. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Dit is de gids.fm. Met Felix Burders. Ik neem u even mee naar Zwolle, en wel de A28, de snelweg. Daar wordt elke auto via een heel ingenieus camerasysteem wat boven de weg hangt, van elke auto wordt het kenteken geregistreerd, dat wordt bewaard. Dat experiment dat heeft altijd vanzelfsprekend hele hoge doelen: moordenaars, verkrachters, terroristen. We ...zullen daarmee aangepakt en opgespoord kunnen worden. Er is nu een autodief meegevangen met dat hele dure vergaande systeem. En de rechter heeft nu gezegd dat hij dat toestaat. Dus dat hele zware vergaande systeem mag nu ook ingezet worden om een autodief mee op te pakken. We zijn eigenlijk net een heel klein stukje komen rijden... ...maar ik heb er nog niet zoveel van gemerkt eigenlijk. We zijn oh, eigenlijk van de andere kant afgekomen. Wie weet dat er allemaal camera's staan in het midden van de weg. Nee. In het midden van de weg staan, op een hele korte afstand, heel veel camera's. Oh? Al het verkeer wordt vastgelegd. Vergingen. Ik heb niks te verbergen, dus uh, <laughs> dat maakt het ook niet uit, toch? Is dat zo? Nee, ik heb echt niks te verbergen. Dus je moet alles weten, behalve mijn pincode. <laughs> kan het u echt ja. niks schelen? Nee. Nee, eigenlijk niet. Maakt niet u zoveel. ook niet? Nee. nee. Maakt mij ook niet uit. Maakt u ook niet uit? Nee. Nee, ik heb nooit wat te verbergen. Dus dan heb ik zoiets van, ja, waarom? Dat maakt me niet zoveel uit. Ik, heb nog, ik, ik haal niks uit, dus dan denk ik van, ja, waarom uh, moet ik me daarover uh, druk maken? Ja. Er zijn ook voldoende mensen die niks hebben gedaan. Die, nee. ze, die ze wel druk maken. Ja, en nee. En bezorgd. Ja, ja, weet ik niet. Nee. Kan ik me nu eigenlijk niet zo... Uh, misschien dat ik straks rijd, dat ik denk, ach, ja, misschien daarom wel weer. Maar kan, schiet me zo eigenlijk niet binnen. <laughs> nee, eigenlijk niet. Wanneer is voor u wel een grensbereik? Hoe is het eigenlijk? Kan het u helemaal niet schelen? Nee, maar die privacy eigenlijk niet zo heel erg. Dat is nee. veel veelgehoorde reactie op straat. Ik heb niets te verbergen. Privacy is niet belangrijk. Maar zouden die mensen wel weten welke en vooral hoeveel informatie er wordt verzameld? En dan gaat het niet alleen over de bekeuringen van de politie... maar ook andere dingen die de politie van je weet en waar je geen benul van hebt. En gegevens in kinddossiers, patiëntendossiers en zelfs biobanken. Bert Molenaar sprak erover met hoogleraar informatisering Corine Prins. Van elke Nederlander wordt elk politie- en elk justitiecontact geregistreerd. Hoeveel mensen in Nederland zouden dit weten? Heel veel mensen realiseren zich niet dat gegevens over hen in politiedossiers zitten. Bijvoorbeeld omdat zij in beeld kwamen in het kader van een strafrechtelijk onderzoek. Ik denk dat de meerderheid van de mensen niet weet dat er op dit moment systemen worden ontwikkeld. Eén systeem in Gelderland is het al actief, dat heet ProKit. Dat is een grote database met risicoprofielen, één tot en met vijf. Om een voorbeeld te geven, wanneer komt mijn kind in één? Mijn kind komt in één. op het moment dat het in een zandbak speelt. en um, in de omgeving van die zandbak is een inbraak. Dat kind heeft mogelijkerwijs iets gezien van die inbraak. is getuige geweest van een misdrijf. en daarmee wordt dat kind geregistreerd in het politiesysteem. praat je over een kind van 10? Dan praat je over een kind van 4. Risico categorie 1. Wij worden als burger steeds meer getypeerd. Dus in dit geval. Kind risicocategorie 1. Nog laag risico, maar zit in ieder geval als bepaald risico kind. Is in het het al bij de politie bekend, is al geregistreerd. Ja. En weet waarschijnlijk van niks. Weet niks. En dat betekent dat uh, gegevens bij een consultatiebureau, gegevens uh, van de school, verzuim, maar ook dit soort politiegegevens allemaal in een systeem gezamenlijk terechtkomen. Inclusief uh, foutengegevens, uh, vergissingen, uh, verkeerd geïnterpreteerd, uh, tikfouten, noem maar op. Nou ja, in, in, in potentie is dat mogelijk en um, ik als ouder word er over het algemeen niet over geïnformeerd. En dat betekent dat het ook voor mij dus eigenlijk heel moeilijk is om, a, om het a. te weten en b. om het te checken en te controleren. Wat mensen zich waarschijnlijk ook niet realiseren is dat vele tienduizenden, misschien wel honderdduizend mensen, bij dit soort van systemen komen. En wij denken het is een veilige handen. Het kan alleen maar in bijzondere gevallen uh, toegankelijk gemaakt worden voor politiemensen. Met één druk op de knop kan elke agent kijken hoe iemand in elkaar zit. Nou, Het hangt een beetje af van de inrichting van het systeem. Maar er zijn gevallen bekend, inderdaad, dat uh, bepaalde gegevens heel makkelijk toegankelijk waren voor een breed arsenaal mensen. Nog even terug naar het elektronisch patiëntendossier. Daar is uh, uh, veel kritiek op. Heel veel mensen hebben een bezwaar ingediend. Ik geloof al twee keer meer dan de regering uh, gehoopt had... Ik heb het verhaal gehoord dat het elektronisch patiëntendossier... technisch zo ingericht wordt dat het natals de koppel is aan het kinddossier. Kent u dat verhaal? Zou dat kunnen kloppen? Nou, de systemen worden zo ingericht dat beide systemen aan elkaar gekoppeld worden... en kunnen worden. De plannen liggen daartoe al klaar. Ik heb in ieder geval vanuit um, de kant van de jeugdzorg... Um, heel concreet plannen gezien dat het systeem zo, technisch zo ingericht moet worden dat het gereed is om aansluiting te bewerkstelligen bij het elektronisch patiëntdossier. Dus wij hebben, allerlei, um, wij hebben onze samenleving zo ingericht... dat het cruciaal is dat wij bepaalde kennis op tafel krijgen. En nou, die kennis kan onder meer langs de band van het elektronisch patiëntdossier in beeld komen. U sluit eigenlijk niet veel meer uit? Nee, in principe kan er heel veel gekoppeld gaan worden. En is dus cruciaal, ook um, in het parlement, cruciaal de discussie... wie mag wat inzien en wat zijn de sloten die wij in het systeem gaan zetten. Wat zijn, hoe, hoe richten wij dat technisch in? Met het registreren en combineren van gegevens... is één plus één sowieso vaak meer dan twee. Iets waar mensen over het algemeen niet bij stilstaan... is dat wij in Nederland zogenaamde biobanken aan het ontwikkelen zijn. Uw bloed wordt in een databank opgenomen met weefsel. Vrouwen die een uitstrijkje laten maken... De, het lichaamsmateriaal wordt in een databank opgenomen. Een stukje lichaam wat op kweek wordt gezet... wordt in een databank opgenomen. Dat betekent dat van de meerderheid van de bevolking... over enkele jaren overal en nergens in Nederland... lichaamsmateriaal verzameld ligt. Veelal bij academische ziekenhuizen. Um, de regering heeft een, uh, een flinke subsidie gegeven... om al die databanken met dat weefsel aan elkaar te gaan koppelen... Daarmee krijgen wij inzicht in de, genetisch, de genetische samenstelling... laat ik het zo formuleren, van u en mij en iedere burger, DNA. Over vijf jaar hebben wij het over heel andere gegevens. Maar even concreet, u kunt daar bij wijze van spreken... in die aan aanhangen? Nou, als je het, ver, heel, ver als je het heel dramatisch wil maken, ja. Morgen weer privacy in de gids. Dan praten we uitgebreid over de camera's langs de Nederlandse wegen. Big Brother is watching us... En wat doet hij met al die gegevens? Dat is de vraag. Dit was de VARA toen. Mensen, dingen, nu. Dat was een maandelijkse actualiteitenrubriek op televisie... die de VARA uitzond tussen december 1958 en mei 1960. De VARA profileerde zich met mensen, dingen, nu... duidelijk als socialistische omroep. Dus veel aandacht voor stakingen bijvoorbeeld. Zoals ook blijkt uit het fragment dat ik heb gevonden in ons archief... Pietania interviewt in Café Den Hout in Den Haag... de vakbondsleiders tijdens de bouwvakstaking van 1960. dingen nu, de bouwvakstaking. Dames en heren, we zitten hier op het ogenblik in Den Haag... in het café-restaurant Den Hout aan de weg. Het is op het ogenblik precies vijf uur donderdagmiddag. Zojuist is hier in een van de bovenzalen... Een persconferentie beëindigt, een persconferentie die was belegd door het overlegorgaan van onze drie grote vakcentrales, het NVV, de KAB en het CNV. Een persconferentie waarover u al het een en ander hebt gehoord en gezien in het NTS journaal. Op die persconferentie is het woord gevoerd dus door eh, bestuurders van onze drie grote vakcentrales. En wij hebben na de persconferentie de heren gevraagd om nog even met ons mee te gaan naar beneden naar het restaurant. Om daar een kopje koffie te drinken en even een kort gesprek te hebben. Ik zou u graag willen voorstellen, hier naast mij zit de heer Van Tilburg van het NVV. Dan daar meneer Van Maastricht van het CNV en hier tegenover mij meneer Lelyvald van de KAB. En meneer Lelyvald, misschien zou ik u mogen vragen om de eerste vraag te beantwoorden. Uh, de staking is op het ogenblik vandaag tien dagen oud. En tien dagen, dat lijkt mij een mooie afgeronde termijn om eens een balans op te maken. Al moet het dan misschien een tussentijdse balans zijn. Uh, kunt u zeggen, u hebt de staking dus vandaag tot dag gevolgd? En wat is de les die u hier tot dusver uit hebt geleerd? Welkom, nou, Het lijkt me bijzonder moeilijk om in, dit, in deze korte tijdspanne ook maar een poging te doen om, om zelfs een tussentijdse balans op te maken van deze staking. Ik mag wel zeggen, deze bijzonder merkwaardige staking. Ik hoop dat er een tijd komt dat we na afloop van die staking ons nog eens rustig op, daarop kunnen bezinnen. Ik geloof te mogen zeggen dat de vakbeweging wel in het bijzonder deze staking heeft betreurd, allereerst omdat deze staking zich afspeelt in de bouwnijverheid. In een periode waarin we dus behoefte hebben aan, aan duizenden woningen, uh, scholen en andere soorten gebouwen. Tweedens, omdat we in Nederland uh, in de naoorlogse tijd een groei hebben meegemaakt. Een gezonde groei naar wederzijds begrip, naar overleg en samenwerking waarbinnen het mogelijk was om talloze moeilijke problemen op te lossen. Ik heb het gevoel dat, dat deze samenwerking, deze sfeer heeft geleden door dit conflict. Als schoon ik daaraan toevoeg dat we dit niet moeten dramatiseren... en ik ben gelijk dit meer als een incident te beschouwen op deze weg naar gezond overleg. Ik hoop alleen dat dit conflict ook één ding heeft geleerd... namelijk hoe noodzakelijk en wenselijk het is om juist in deze belangrijke sector... te komen tot een publiek rechtelijk bedrijfslichaam. Als u mij vraagt wat de les is die de vakbeweging hieruit heeft geleerd... Ook dat is op het ogenblik moeilijk uh, volledig te zeggen. Maar ik meen dat er twee dingen toch wel bijzonder in het oog zijn gevallen. Dus op de allereerste plaats de gebleken strijdbaarheid van onze mensen. Niet tegenstaande de vele uh, theorieën rond het probleem leiding en leden. Uh, het stakingsparool is overal gedisciplineerd opgevolgd. En ik moet zeggen, indien men zich indenkt... Dat dit betekent een verlies van tientallen guldens inkomen per week voor duizenden mensen, dat men toch bewondering moet hebben voor deze houding. En het tweede punt is dat de solidariteit die wij in de afgelopen tien dagen hebben ondervonden van duizenden van onze leden en die ook de aanleiding is geworden voor deze steunactie, deze solidariteitsactie, dat die bepaald ook wel in zekere zin als een lichtpunt mag worden gezien.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 mouth now chass up It all. Van een televisiefragment uit 1960 en één keer in de bijna moderne tijd. Het was in 2008 Jason Mraz met Butterfly van zijn album We Sing, We Dance, We Still Sing. Ja, de Gids. Dus ik verslag even Botte Jellema. Je hebt vandaag een bijzondere koptelefoon bij je, een acoustic noise. Hoe heet dat dit? Noise cancelling. Oh, noise <laughs> ja. cancelling. Koptelefoon. Dus die cancelt het, het geluid? Ja, hij maakt, hij maakt anti-geluid. En ik wilde ik wil vragen of je me even wil opzetten... om even zelf te ervaren wat dat, wat dat is. Omdat we iets, iets raars, wat luisteren nu niet meteen zal horen. Want dat is natuurlijk vooral op jouw oren. Maar je ja. kunt het even beschrijven. Oké, okay. ik versta je alleen niet meer. Dus dan moet je heel hard schrijven nu. Hé, hey. wat, wat gebeurt er? Wat? wat? gebeurt er op je oren? Ik hoor jou ver weg praten. Ik kom mezelf ook ver weg praten. Terecht. Ja. Yeah. Het is hier natuurlijk heel stil. En dat is eigenlijk waar die niet voor is bedoeld. Waar het wel voor is bedoeld is voor ruimtes. En waar... nou is iedereen aan de andere kant. Open. Ik heb <tie> bewust de deur opengezet. Ja. <tie> zodat ze een keer herrie maken. Wat dus, ze normaal doen. <tie> en nu is iedereen stil om te luisteren ja. naar de ja. vent op ja. deze ja. koptelefoon. Het is bedoeld voor ruimtes waar, waar je... Nou ja, vliegtuigen. Om de meest extreme maar even te pakken meteen. Ja. Waar, waar echt een constante brom is. Of een constante suis Of een, een nou ja, echt noise. Dus. Dat is echt oh, lawaai. Ding. Ja. ja wat hij, wat hij doet heeft een paar um, microfoontjes aan de buitenkant. Dus dat wordt zo meteen ook, uh, ook even uitgelegd. Maar wat wel handig is... Van hier heeft, hoort de luisteren hoort hier zo even niks van. Maar ik heb geprobeerd om het even te imiteren. Uh, dus ik heb het geluid van de binnenkant van mijn auto opgenomen. Ik rijd dan 80 km per uur. En dan kun je eerst even luisteren hoe dat, hoe dat akoestisch klinkt. En dan op een gegeven moment heb ik in de computer even bewerkt... hoe het klinkt als je zo'n ding aan zou zetten. Hoe dat op mijn oren dan klonk. Zo. Dus je hoort heel veel minder laag. Die hele brom is weg. Ja, als bestuurder moet je dit misschien niet doen, maar als passagier is het natuurlijk echt... Een, is het, ja, als passagier is het, uh, is het fantastisch. Um, het is een heel groot verschil en, en vooral in die, die lage tonen is het echt... Uh, ja, veel zachter dan, dan het normaal is. Maar noise cancelling dus, dat betekent het uitwissen van lawaai. En je zei, deze techniek komt voort uit de luchtvaart. Ja, daar, daar wilden ze het constante gebrom en het gezuis... Wat, wat je in de cabine hebt, maar vooral waar de piloten zelf zitten... Uh, die, die wilden ze zachter hebben. En terwijl de communicatie van die piloten natuurlijk, natuurlijk wel goed door moet kunnen gaan. En zo is het allemaal begonnen, vertelt uh, Laura Goedhart van Fabrikant Bozen. De techniek van deze hoofdtelefoon gaat eigenlijk al uh, ver terug, de ontwikkeling daarvan. Mm -hmm. In uh, 1978 zat dokter Amar Boze de oprichter van het bedrijf, in een vliegtuig... en uh, had last van uh, alle ruis om hem heen en al het rumoer. En hij is toen begonnen met de eerste onderzoeken naar die ruisondrukkingstechnologie. Mm -hmm. En in 1986 vingen de technici van Bozen op dat er een, plannen werden gesmeed... om de eerste non-stop vlucht rond de wereld te gaan maken... Mm -hmm. Maar tijdens die vlucht was het risico voor piloten om 30% van hun gehoor kwijt te raken. Ja. Nou, toen bozen dat uh, hoorden. toen hebben ze besloten om een prototype van de eerste noise cancelling hoofdtelefoon voor deze piloten te gaan uh, ontwikkelen. En, uh, ja, en die test is geslaagd en de piloten hebben geen gehoorschade opgelopen tijdens deze vlucht. Nee. En jullie verkopen ze nog steeds voor piloten? Ja, ja de eerste noise cancelling hoofdtelefoons zijn ook echt ontwikkeld voor de Amerikaanse defensie. Uh, ze worden door uh, tankbemanning en uh, door piloten gebruikt. En ook in de kleine burgerluchtvaart. En sinds 2000 zijn ze ook uh, verkrijgbaar voor, voor consumenten. Ja. Voor vliegtuigpassagiers bijvoorbeeld. Dus dokter Boze. Ik wist helemaal niet dat ze <lacht> daar ook een dokter hadden. Net zoals dokter Oetker of Utker zegt ja, tegenwoordig. Precies, ja, dokter Boze. Maar die heeft dat al in 76 uitgevonden. Ja, ja het bestaat al een tijdje. Die, die koptelefoon die heeft twee microfoontjes aan de buitenkant. Die luistert naar het geluid waar je je in bevindt. En die keert dat in feite om... Antigeluid maakt hij. En uh, dat wordt dan afgespeeld. Dat stelt Laura goed hard. In de schelpen van de hoofdtelefoon zitten microfoontjes aan de buitenkant. En deze microfoons die registreren eigenlijk de geluidsgolven die binnenkomen. Uh -huh. En het zorgt dat er ook antigeluid wordt aangemaakt. Tegengestelde geluidsgolven worden uitgezonden. En hierdoor wordt geluid weggehaald. Ja. Het omgevingsgeluid wordt ge wordt stil. Het is dus een ja. beetje alsof uh, als je een vlak water hebt... en er komen van twee kanten komende golven aan... dan heb je plekken waar het water ineens helemaal stil ligt. om de ja. golven elkaar uitwissen. Dat is een beetje het idee wat hier ja. gebeurt? Het berg, de berg vult het dal en andersom. En dan wordt het neutraal. Ja, precies. Ja. Ja. Werkt het nou voor, voor al het geluid? Hij kan vooral een, een constante uh, ruis kan hij, uh, weghalen. Dus bijvoorbeeld het geluid van een snelweg... of het geluid van, uh, van, van een trein... Bijvoorbeeld spraak haalt hij niet uh, weg. Dus als, als jij zit te werken met de noise hoofdtelefoon op... dan is het stil om je heen. Uh, maar als iemand je aanspreekt, dan hoor je dat wel. Ik begrijp dat jij dat ook vaak doet. Ja, ja, zeker. Ja, ja ik goed. maak er veel gebruik van. Ja, het goed hart van Bozen, die heeft hem op als op kantoor zit. Um, dan kan je rustig werken, want het geluid wordt geneutraliseerd. Maar het is ook gewoon een koptelefoon, dus je kan er ook uh, muziek op zetten. Ik heb hem ook even gegeven aan uh, Wart Wamsteker en Dennis Kersen. Dat zijn twee geluidstechnici die bijvoorbeeld hebben gewerkt aan het geluid van uh, de film De Storm. En ik was benieuwd naar het uh, oordeel van deze professionele oren. En nu heb je hem op zonder dat hij aanstaat. Zo. Wat, is, wat gebeurt er nu? Want je zet hem nu aan terwijl je hem al op je hoofd had. Ja. Nou ja, dat is wel heftig. Dat is wel uh, intens. Dus je, je, je zet hem... Hij staat nu uit. Dus dan nou hoor ik gewoon alles een beetje gemoffeld. Beetje, een beetje... Boe, hè? Alsof je, ja, wat, wat we kennen als een, een koptelefon op hebt, zeg ja, maar. Ja. En dan zet ik hem... Hij hoort het verkeer buiten. En ik hoor een soort basisruis. En dan zet ik hem aan en dan is het... Alsof je een soort vacuümgevoel <laughs> op je hoofd hebt. En alles is in een keer heel dun. Ja, het, is, het is stil, maar het kietelt wel een beetje. <laughs> ja, en hij ruist een beetje, hij heeft een soort hoge... Moet je maar eens proberen, Dennis, hij een soort... Ik heb nu eerst uit. Hij heeft een soort hoge, hele hoge ruis, heeft hij. Ja, ja. Dennis zet hem op de van je hebt hem nu nog uit. Ja, hij staat nu uit, ik ga hem nu aanzetten. Als ik het knopje kan vinden, oh, hier. Ja, het is net als, ik zet hem aan, maar het voelt alsof je hem uitzet. Want ja. het valt gewoon geluid weg. <laughs> ja. Ja. Ik zou eigenlijk wel nieuwsgierig zijn, dat dacht ik eigenlijk toen jij belde dat het ook zo was: dat er ook een soort plugje aan zat, waardoor je weer opnieuw muziek kon afspelen. Dat kan, Ja, dat, dat kan. kan dat zit er ook. Ja, dat ja, is ook ja. wel interessant, want dan kan je nou, in, de, in de trein is altijd een ramp. Want je moet altijd, altijd heel hard zitten, want je hoort niks op de trein. Mm -hmm. Dat hoeft dan niet meer. Ik geloof dat er een kabeltje bij zit, Nou, ja, dan moeten we even naar buiten om te kijken ja. wat er. Het is eigenlijk hetzelfde als zonder muziek, alleen kun je nu gewoon lekker rustig muziek luisteren. Ja, dat, dat klopt wel. Maar kijk eens hoor. Ja, dat is, dat is echt uh, waanzinnig. Want uh, nu kan je inderdaad gewoon in de auto of in de trein kan je gewoon naar muziek luisteren. Ja. Zonder dat je, je oren kapot blaast. En je hoort gewoon de nuances weer en de bassen en de diepte. En voor mensen met hele rare oren zoals ik, die geen in ear dingen kunnen dragen, is dit echt ideaal. Dus ik zou zeggen, doet u mij er maar eentje meneer? Ja. Nou zijn er een paar mensen van de redactie geweest. Bottelier, jij dat apparaat ook op hun hoofd hebt yeah. gezet. En die voelden een soort druk op hun oren... op het moment dat dat ding aanstond. Ja, nou wat hij wat wat natuurlijk doet... hij maakt zelf een geluid wat je niet hoort... door dat uitwissen. Door het, dat het in tegenfase zet. Dus hij produceert zelf een geluid... En je kan het in je hersenen niet omzetten tot een, tot een geluid... maar je, je merkte wel iets van. En dat was ook een kritisch geluidje wat, uh, uh, wat die jongens hadden... Waarom Warmsteker en Dennis Kersten. Die zeiden van ja, het is nu heel prettig als we even buiten staan hier. Ze hebben hem een kwartiertje op hun hoofd gehad. Ja. Uh, maar als je er een uh, vier uur of acht uur mee in een vliegtuig zit... is het dan nog steeds... Prettig. Dat, dat vroegen ze zich wel af. Tijd van test. Ja. Nou, een koptelefoon die omgevingslawaai weghaalt met antigeluid. Dus wat kost die? Ja, deze kost 350 euro. Dus dat is wel een stevige prijs. Ja, dan, dan je heb nou je. Boze, hè? Dan, ja, maar dan heb je ook een erfenis, denken die dokter. <laughs> Zo is het. Uh, dan heb je ook een goede koptelefoon om muziek op te luisteren. Het is wel een serieus uh, instrument. Deze is van Bozo. Je hebt ze ook van Sony, van Bowers Wilkins. En Audiotechnica maakt ze ook. En die laatste die kost zo'n 60 euro. Dankjewel, Borthi allemaal. Graag tot volgende week. Waar valt mijn oog nog op vanavond? Nou, Op Van der Elze wacht op antwoord. Het is een nieuw programma van Jetske van der Elze. En vanavond gaat het over anti-rimpelcremes. Om vijf voor half acht op Nederland 2. Als ik drie families beren wil zien... dan kijk ik om vijf voor acht op Natuur. Ook op 2. En wil ik weten waar zeewieralmen voor gebruikt kan worden in de keuken... dan vind je me om vijf voor half negen ook op Nederland 2. En wilt u een jurk? Dan kunt u terecht bij Bieten Top Designer op Net 5 om half negen. Daarin maken jonge modeontwerpers een jurk voor bekende Nederlanders. Alweer bekende Nederlanders. Ik wacht nog op een bekende Nederlander. Ik zie hem aankomen. Hij weet vast niet wat er staat te gebeuren in het programma Lunch... dat zometeen start om kwart over twaalf en dat tot twee uur doorloopt. En de stelling is, Felix, heb je je koptelefoon op? De kritiek op het SCP-rapport is terecht. kan ik ook wel verstaan zonder koptelefoon, Jurgen. Surf naar de gids.fm. Tot morgen allemaal.